...niet met de gedachte bij. Ja, ik zal het hem zeggen. Dag! En wie was dat? Goedemorgen, bedoel ik, de, de grote gode. Morgen, meneer Biel. Morgen, zeg, kijk ik nou, zeg, wat heb ik nou op hoofd? Hoed van uw vrouw. Ja, waarachter, ik denk ook al, wat vliegende paradijsvogels laag vanmorgen. Doe je genees, gek. Ach ja, een Bielse, hij kan alles dragen bij Bielse, nietwaar? Waar hè? Waar een ander mee voor gek zou lopen, ja, van. Vandaar dat ik voor hier beneden zo'n vreemde hik in zijn kakel had. En toen ik mijn hoed voor hem afnam, toen stak hij de kop helemaal in het aquarium, te smeren. Wie was dat? Wie belde daar? Oh, mevrouw, huh? ik moest u de groeten nog doen. Dank je. Oh, die zit ook zonder hoed vanmorgen, zeg. Ja, ze zal hem missen. Die, Jumi, Tante Lien, mijn partner. Goeie kans dat die vanmorgen met mijn hoed... Op uit winkelen gaat. Die kan verstrooid zijn, die meid. Ja, ja. Ja, ja, vrouw. Zijn er niet bij met hun gedachten vergeetachtig? Wie belde je nou net, zeg? Oh ja, oh ja. Oh ja, de kantine. Ja, hè? Of niet? Nee. Oh, nou ja, het had iets met eten te maken. Geef niet. Als ik de grote lijn maar in het oog hou, hè? Hij zit niet zo medelijden te kijken, zeg. Wat heb je daar? Hè, wat oh hier? Nee, ja, ja. Mijn wakkitacky. <lacht> Niet vergeten hoor. Op, operatie Meelhout. Wie? De, Meelhout. Operatie Meelhout. Oh, hey, de burgemeester. Ja, ja. Burgemeester eh, Meelhout. Mijn buurman dus. Hè. Buur, buurman Meelhout daar. Hier. Mijn Voor de operatie Meelhout dus. Hè. En wat houdt dat in dan? De kubklauw. De traditionele kubklauw. De clubkauw. Nee, hey, de cupkouw De klauw van de cup. Eh. De ah. cupstelen stelen. Zeer oude traditie reeds. De herenclub contra de studentenweerbaarheid. Semper fidelis. Dus. Geut, bestaat die nog? Ah, nauwelijks. De studentenweerbaarheid? Wel nee. Dat extreme gaai is al lang lid van de progressieve studentenweerloosheid. Maar o, is God en doctorandus demonstratius is een de profeet. O, oh, maar vroeger hadden jullie daar ja, wel contact mee, hè, met die studenten. Uitstekende contacten zelfs, ja. Dat waren bijster interessante avonden, hoor. Maar ja, dat was nog een jeugd die kon luisteren, hè. Die nog bereid was iets van de ervaring van een volwassene op te steken. Oh ja? ja. En wat hadden jullie ten over, bijvoorbeeld? De, de, over actuele zaken, hè. Ja. Over wat die knapen hield. ...onderwerpen als uh, reinheid in verlovingstijd... ...ja... ja. ...en de maagdelijkheid u's meisjes... ...en weshalve uh, dezelfde teerbiedigen... ...dat soort ja. zaken. Ja, ja, ja. Ah, ja, ja. En wat zeiden jullie daar dan over? Wij van de herenclub? Uh, nou, nou, wij vertelden die knapen... ...hoe wij in onze tijd zelf met die vaastukken hadden geworsteld. Hoe een zware strijd dat vaak geweest was... En hoe wij er toch in geslaagd waren ermee de klaar te komen. Hm. Toch wel. Jazeker. En zonder blozen en stotteren hoor, man en paard. In de zin van nou, en op een prachtige lente dag... ...ben ik met mijn verloofde in het weiland aan het boksen springen. Begrijp je, man en paard. Ja, ja, ja. En hoe je het dan met elkaar tot klaarheid had gebracht... Ach. ...door openhaftigheid ook weer, door je aan elkaar bloot te durven geven... ...heel belangrijk... Ja, en daar waren die jongens wel van onder de indruk. Ja, nou ja, wat dacht je zeg? Als die er even vernemen hoe de vorige generatie het fabel hoog gehouden heeft, nou, dan. Uh, wij versierden dat een beetje natuurlijk, hè? Zulke lievertjes dus waren wij natuurlijk ook weer niet in onze tijd. Als ik er nog aan denk, zeg, met Bos, Kees, hè? Kees Bos dus. Met die boer, bij, ik bedoel bij die boer dan, met Greet dan, hè? Kees met grote, grote godes. En ik dacht, nou ja, kijk, ik bedoel, eh, st studentjes, hè, kalm aan wat, hè, ze zijn al wijs genoeg. Lijkt me wel, ja. Ja. En, uh, die cup klauw. Uh, dat was een traditie, hè. Ja, wij, de cup en de studentenweerbaarheid, probeerden hem te klauwen. Hè, huh, voel je? Ja. En ja. heb je nou ontdekt waar die cup uit had, Wa toch? Wat denk je? Bij de burgemeester. Ja, waarachter, bij burgemeester buurman Meelhout, hè? <laughs> Ik ben daar van de week, hè. <laughs> ik zit met de oude Meelhout te praten, hè. Ja. En ik zeg, wat staat daar nou, hè. Nee. Hij kijkt, hij kijkt, hij zegt, oh, dat. Ja, daar is Roderick eens mee thuisgekomen, hè. In zijn studententijd nog, zijn zoon, zeg. Hij huh? <laughs> ja, de Roderick Meelhout. Ah, ja. is ja? die destijds de bezetting van het gemeentemuseum niet geleid? Ja, ja, is nu kamerheer van de koningin. Of iets van die naast En hij zegt dus, uh, buurman Meelhout, hè, hij zegt dus... Uh, uh, wat is dat dan? Is dat dan voor een bekertje? Ik zeg, ik weet niet. Hij <gulveren> zegt, bieden in zijn kanis Ik zeg, ik weet niet. Geweldig, zeg. Ja, ja, ja. En dan ga je hem nou weer terugstelen? Wat dacht je, zeg hier? M'n wakkitakkie? Vo voel je me uh, nee. nee, Eh, nee. Nee, hè, nee. Maar dat wordt dan ook wel even de perfecte misdaad hoor, maar dan moet je te hellen. let maar eens even op. Hoe werkt dat ding? Postpol, even postpol oproepen. Koen? Ja, Koen, met een postpol, ja, schuil maar allemaal. Ik, ik, ik moet ergens aan draaien, meen ik. Waar zit Koen dan? In Postpol, in mijn garage, stiekem, ook met wakkie hè? Postpol en postprieel dus. Post hoe? Postprieel, het kind, nee, veel. was weer te laat, meneer. Postprieel, in mijn voortuin, hè? ...volledig uitzicht op de mailhoutjes. Nou, nou, nou, nou, wat een organisatie. Zeg. Ah, dat bedoel ik, ook voor detail. Niets aan het toeval overlaten, het hele zaakje gescreend Burgemeester naar de raadsvergadering vanmorgen... ...en Thea heeft koffiekrans bij mevrouw winkelblom. Thea meelhout, dus hè, vrije kust, hè. Hoe werkt dat ding, En uh, Koen gaat inbreken? Ja, ja, met postprieel op de uitkijk. Wacht, ik heb het hier, geloof ik, ja. Ja, stille, stille, uh, Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo. Stillig hoor. Hallo, ja. hallo, hallo, hallo. Hier centrale commando post Struikrover. Ja, dat is schuil, schuilnaam namelijk, hè. In plaats van Biels. Oh, oh, oh, oh. Ik zeg het toch voorzichtig dat mijn mensen. Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo. Hier centrale commando post Struikrover. Post Po melden. Morgen, chef. Morgen, lief. Morgen, Bo. Hoi, goed. Nee, Christus, ik zou niet. En nou, geen chef eh, meer, Paul. Eh? Fijnt, heurt niet, man. Hier spreekt struik over, over. Waarover, chef? Waarover, chef? De moderne inbreker aan het woord. Nergens over, Paul, over. Nergens over, begrijp ik, chef. Paul, dat zeg je als je uitgesproken bent, Paul. Dan zeg je over. Dat is een goede radiotelefonische traditie, man. Roger, chef. Ja, al oh goed, man. En, en als je nou dat chef nog achterwege laat, dan zijn we er, hè. Hoe spreek je me aan? Po, po. ik vraag je wat. Heb ik een over gemist, chef? Eh. Ja, goed, oké. Okay. Jij is in over gaat over. Maar, maar, maar je spreekt me aan met... Was dat niet iets van kruidenboter, chef? Nee, dat was geen kruidenboter, want dat was struikrover, man. Hahaha, ah, ah, die chef, uh, sorry chef. Bij u zou wel goeie zijn chef. Uh, sorry, over en uit chef. Dank je Paul, En jou heb ik wel een grote hulp hoor. Dat merk ik al. En hou de eten even vrij, wil je? En roep ik Postprees even op. Nee, weef dus het kind, hè? Oh, oh, oh, oh nee, dat mag ik niet zeggen. Was niet te laat, zei je? Ja, die zal niet te laat zijn. Noteer het even het een en ander. Jij, zeg Ik heb voor mij verslag. ...voor de herenclub. Ho, ho, ho! Dat had ik beter ook niet kunnen zeggen. Ik noteer. 10 uur 15. Ja. Testoproep oproep Postpol. Ja. Postpol blijft uitluisteren. Blijft uitluisteren. Ja, dat bedoel ik net. beter. Ah, dat is... Uh, nou, opschieten, jongens. We gaan achter op het schema. We moeten nog tijd, tijd vergelijken. Uh, post, melden. Uh, goeie. <lacht> ja, ook goeie. Ik, ik vraag wat je doet... Eh, eh, met, met de wie? Met Biels hier, omhoog. Ik bedoel, hoe, oh ja, hoe, hoe heet ik? Struikrover. <laughs> ja, ja, ja. Daar voor. je even hoor. Struikrover. Oh ja, oh ja, toch, ja. En, wat zit jij er nou uit te vreten, neeve? Ik zit niet, ik leg. Ah, juist, camouflage, waardering. Zorg dat je niet gezien wordt, man. Noteert toch, helle. Tien uur 17. Post, ligt op zijn post. Uitstekend werk. Wat zei jij, Leun? Ik zei dat je op je post lag. Oh, ja, nee, dat post moet nest wezen, hoor, Wien. Hé, hey, grote, grote, Tino of die en Post ligt al op zijn nest. Ho, hoor je dat even? Luid en duidelijk, chef. Nee, Weef, wij staan al op inbreken, man. Oh, jeetje. Oh, jeetje, ja. Post wordt wakker, oh, jeetje. Ja, nee, ik werd er al uit, zeg. Ja, jas is het koude zeil. Ik kom eraan hoor, alou. Je bedoelt nou weer... Heb je storing daar? Nee, ik poes mijn tanden alhoud. Dan ben je nog helemaal op Doe het maar onderweg. Springen die maanzinnige auto van je komt inbreken. Begrepen? En het gehaast altijd van die, van die misdadigers. Ja, ik kom eraan. Nou, zal het zal tijd worden. Dan gaan we weer vijf minuten. Oh, eerst even tijd vergelijken mensen. Tegella, de juiste tijd. Het is precies... 10 uur, 19. Hier volgen mijn waterstanden. Ja, niks zeg. Schiet maar liever op, jij. Nou, dat wordt dan een benauwde inbraak voor mij, zeg. Po, post, po. Wij dan eerst maar even, man. Meneer is nog niet, uh, nog niet helemaal op. Die is nog wel even onderweg. Even de zaak doorleven, waar? De generale, uur u. Wat doe je op het uur u? Ja, dan zit ik me net even af te vragen, chef. Dat, dat hoef je helemaal niet af te vragen, dat moet je uit je hoofd weten. Dat moet je slapen kunnen, uur uur, spuit op, wat doe je? Ik doe een rare ontdekking, Chef. Jij doet helemaal geen rare ontdekking, Paul. Jij sluipt naar zijn veilig van Post Prieel, mijn garage uit, je breekt in, je steelt de cup en klaar is Kees. Nog vragen? Hoe, Chef? Hoe wat, Paul? Hoe sluip ik uw garage uit, Chef? Op je tenen, Paul. Ik bedoel, langs welke weg, Chef? Door de deur, po. Goeie god. Dat bedoel ik, Chef. Die kanteldeur sluit van buiten, zie. Grote grote. Zit je opgesloten, Koen? Ik geloof het waarachtig, Lien. Jeetje, wat krankzinnig. Ja, bal, hè? <laughs> ja, bal, hè? Haha, Pol. Donder en blikseman. Doe er iets aan. Je moet nog inbreken, zeg, breek uit. Hij staat er niet zo stom te lachen. Doe iets, forceer die deur. Hup, twee. Ik doe een poging, chef. Eén, twee... Goed werk, Paul. Is het gelukt, Paul? Wat ben ik, chef? In mijn garage, Paul. Dank u wel, chef. Allemachtig, wat doen we, zeg? Wat moeten we doen? Geen paniek, Paul, op mijn hoofd. Het uwe ook al, chef. Het raam, het raampie, Paul. Ga eens naar het raampje. Wat zie je? Ik zie twee duiven, chef. Nee, sorry, het is er maar één. Dat was mijn hoofd nog even, chef. Ja, nee, maar, maar kan je er door? Nee, chef. Nee, chef. U, u, post, -pol kan er niet door. Nadenken, snelle beslissing. Geen paniek, ik geef het op. De Helle, ik geef het op. Kan je het niet omwisselen? Omwisselen? Ja, dat leef even gaat inbreken en dan blijft koet. Zo, ho, ho, ik heb het al. Weer. Een weer sneller denkers. Wij ze borrelen van de ideeën, wij... Onwisselend. Paul breekt in, neem Eve wordt opgesloten. Nee, hoe, hoe zei je nou Schiet op. Nou, dat Eve gaat inbreken en toen ja. blijft op de uitkijk? Dat bedoel ik, mijn idee. Heb je het gehoord, Paul? Rotter, chef. Op de uitkijk, man, wat zie je? Mevrouw Biel staat uw broek uit te kloppen, chef. Eindelijk, hè? Grote Rode, dat kijkt op mijn tuin uit, Door doordat Snefraap zegt: Hé, hey, Paul, zeg er wat, man. Dag, mevrouw. <lacht> Wat zei je, Paul? Ik geloof dat uw vrouw mij zachtje. chef. Haal je grote hersens dan weg van de raam, Paul. Geen paniek, meneer. Postpreeuw, postpreeuw moet gewaarschuwd. Postpreeuw, meld het. Ja, ik wou jou ook net even bellen, Luizenbors. Wie? Luizenbors. Jij had toch een schuilnaam, niet? Ja, struikrover. Oh, alsof luisterbos al niet erg genoeg is. Dan hou je nog maar even, zeg. En Luister. Schema wordt omgegooid. Postbol is namelijk opgesloten en jij gaat inbreken dus. In steen van op de uitkijk staan. Heb je dat, Postpriëel? Ja, post Sluisvogel. Ah, waar, waar wilde je mij over oproepen dan? Nou, ik sta hier even met die agent te klassineren. <lacht> over dat ik per ongeluk de maximum snelheid overtreden heb dus. Grote, grote zeg! En kan die diender dit horen? Eh? Ja, dat denk ik wel, ja. Zeg, kan, kan, kan u dit horen, diende? Ja, hij kan het horen hoor. Lieve hemel, zeg, ik bedoel, alle machten. Die horen ook alles iets meer lap. Ik bedoel, uh, geef, geef, geef mij meneer even, nee, uh, Met biels hier had je dan, u weet wel, de biels. Voor zijn vrienden brandnetel dus, hè? Nee, struikrover man. Ja, doe er nog een schepje op, jij. Ja, onzin, uh, uh, inspecteur. Zou die niet mogelijk zijn dat u deze overtreding van het kind voor één keer door de vingers ziet? Wij zijn namelijk nogal gepresseerd, commissaris. Ja, ik moet nog uit inbreken, weet je wel. Nee, uh, nee, ik bedoel, wat, uh, wat bedoel ik? Po, zeg jij dan eens even wat, man. Ja, het is meer een, uh, het is meer een grap, <lacht> begrijpt u <je> wel, Gert. <lacht> Iets uh, met het studentenverzet en zo, hè. Dan <lacht> nee. Ja, vandaar dat ik nog in mijn pyjama ben. Hé, hey, huppakee. Ja, wat nou huppakee. Nee, ik rij alweer, oma. Ou. ik heb hem even van zijn autoritaire stinkpet over zijn ogen getrokken, weet je wel. Ik kom er dan. Hij komt er zeg. Ja, wat heerlijk spannend, hè? Ik geloof dat ik bij de burgemeester een auto het erf op hoor gilletje. Ben jij dat, knaap? Het erf op? Is hij nou helemaal gek geworden? Zo, hè hè. Hé, hey, dag, tandelines. Oh. Ja, zorg vooral dat zoveel mogelijk mensen je zien, dat zeg ik ook. Ja, nee, dat is Tantaline. Ze staat de gordijnen uit te kloppen, weet je wel. Nee, nee, dat is de chef's de broek, krap. <lacht> zeg, marachtig Koen. Het is niet mogelijk, zeg. Ja, ga daar een beetje mijn broek staan te criticeren, zeggen jullie. Schiet op nou, Post -Prieel. Achterom, de sleutel ligt onder de map. Hé, nee, dat is niet nodig, hoor, Post Ik heb er even de voordeur, weet je wel. Van burgemeesters voordeur? Hoe kom je er dan? Nou, van Beppie, weet je wel. Beppie? Oh, ja. Is dat niet de burgemeester's dochter? Beppie? Ik zie Beppie over het paarse hoofd. Lid van het juchthof, chef, Beppie. Hallo? Nou ga ik even hoor. Ze zal nog wel leggen pitten. De prins ga je even met de scheve dwergjes de schuine slapen te kussen. Of hoe heet het nou ook weer? DB! Nee, ja, schreeuw niet zo jij. Even mijn antenne wat in schuiven zeg. Anders staat het zo hanig. Eet joh, knap. Nee, Weef, dat laat je, hè. Als je niet luistert, dan... Nee, Weef, waar zit hij? Ik hoor hem niet. Ik heb hier nog een redelijke ontvangst, chef. De, de, doe dan iets, pol. Hou hem tegen, man. Zeg iets tegen hem, dat wordt donderjagen daar. Wat doet hij, wat doen ze? Wat, wat zeggen ze? Dat hun pyjama's hetzelfde patroontje hebben, chef. Zie je wel, dat wordt donderjagen, maar zeg dan iets, pol. Zeg dan daar iets tegen. Je weet wel, iets van de uw u's meisjes. Lundel, en en, en weshalve dezelfde de eerbiedige... Hele mond vol, chep. Hoe zei u precies? Ja, hier moet ik het gaan spellen. Neem dan, wees trots op die knaapschap, man. Ik weet niet, chep. op hun uitleg daarvan en uw bedoelingen ermee, of dat elkaar nog wat dekt, chep. Dat is die uh, generation, Cap weer, weet u wel. Ja, ga een beetje zitten filosoferen in de garage, op het elkaar dekt, zeg. Het zijn jouw leden, man. Het is voor jouw verantwoording. Ja, maar dat ligt in het moderne jeugdwerk anders dan in uw tijd, chef. Zij zien dat niet meer, hè, dat taboe. Dat is vandaag de dag allemaal heel gezond en eerlijk van... ...ik mag jou, hoe vind je mij, en zo ja, wat zou het, die stijl, chef. Paul, voor de laatste maal, Paul. Doe je er iets aan of niet, Paul? Ik doe mijn best, chef. Hallo, hallo. Nadeltje, Pep en jij, Eve, joh knaap. Even de aandacht graag voor een mededeling. Vanwege die zakkentroep die ze voor jullie bestuur uitgeeft, weet je wel. Bent Meloen dus. Ha ha. Meloen? Wat zeg je? Ja, nee, dat weet ik, vogels. Maar er zijn er wel nog altijd een paar van die bejaarde flitkikkers die daar anders over denken, hè? Bejaarde wat? Ik bestond het niet. Ik wel. Wat zeg je nee te? Oh, momentje knap, chef. Hij deelt mij zojuist mede dat Bambi haar moeder is binnengekomen, chef. Haar moeder? Thea? Thea Meelhout? Terelle, hoe kan dat? Ja, sorry zeg, wie heeft de zaak georganiseerd? Ik, hè? Ja, ja, ik ja. Maar dat kan niet, mogelijk, Paul, dat kan niet. Die heeft koffiekrans bij Winkelblom. Die heeft volgens de chef koffiekrans bij Winkelblom heet. Hij brengt de boot gewoon van, chef. Ja, dat, dat weet ik toch van Doomie, die is daar zelf. M'n broek, die deed m'n broek Doomie. Valt in de organisatie van de perfecte misdaad? Ik geloof dat ik politiewagens hoor, chef. Ja, Paul, we zijn gered, mensen. Maar goed dat de politie er is. Politiewagens, Paul? Ja hoor, die dieners... ...die horen alles. Mevrouw Biels wijst op de garage, chef. Met uw broek. Met mijn broek? Ik hoor dat neef eve gearresteerd wordt, chef. Gearresteerd door die zenuwen weer. Dat hebben ze gehoord, chef. Ze zijn binnen. Goedemiddag, heren. Mijn naam is Polleman. Goedemiddag, ja. Hallo, heren van de politie. Bielsheer, U spreekt met August Biels. Oh moment, heren van de politie. Ik word gebeld, namelijk. Een verenigde aandachtrijfbusico goede morgen, hè? Ja, dat zal meneer Rinderman zijn, heren van de politie. Ja, die is er, schat. Hier komt hij. Dank je. Ik ben even op het andere toestel bij Kees Kreukel, heren van de politie. Bielsheer, Ja, meneer Rinderman. Samant dat u even... Be u bent u juist zelf gebeld, zegt u. Door wie als het zo onbeleefd mag zijn, meneer Rinnemann? Door de heren van de politie, zegt u. He? wat wat man zegt. Hoort u dat, heren van de politie? Ik heb de heren namelijk net op de andere lijn, weet u, meneer Rinnemann? Hallo, hallo. Posprieel meldt zich. Ah, moment, heren Rinnemann van de politie. Ik meen dat ik post door doorkomen. Ja, Posprieel. Hier de centrale struik over. Ja, ja, hier ook. Posprieel in de overvalwagen 36 overal. Ik heb de cup voor. Nee. Jazeker. Hoort u dat, meneer de man? Post-Prie Edel heeft de club... Zeg, van de Herenclub, weet u wel? Over een bier gesproken, die domder jagen dat wel, zeg. Het is toch wel een goeie, hè, kind? Jazeker, het staat erop zelfs. Voilà, het staat erop zelfs. Het betreft hier namelijk de traditionele kou-club, heren van de politie. Ja, hier staat het. Maat 75, cup B. A25, grote gode, Betty! Meneer Rinderman, heer van de politie, mag u dit even uitleggen? Dit betreft hier namelijk een misverstand aangaande de maat van de kubkus in het licht van de koffiekamp. Dus.